Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In Den Haag wordt voor van... een van de twee overvallers op de Haagse juwelier Ruud Stratman voorgeleid. Het is Zia Boroktu, die begin deze week in de Schilderswijk werd opgepakt. De rechtercommissaris moet bepalen of er voldoende reden is om hem nog twee weken vast te houden. De omgekomen Haagse juwelier wordt vandaag gekremeerd. Er worden veel mensen verwacht.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 Chen zat tot 2010 gevangen omdat hij kritiek had op de Chinese overheid. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wil bij de verkiezingen niet op de kieslijst van de VVD staan. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf. Bij vorige verkiezingen ontbrak de VVD-prominent ook op de lijst. Ik heb mijn hele leven niet op de lijst gewild. Dat vind ik niet voor de hand liggen, zegt hij. Opstelte vindt dat er genoeg mensen op de VVD-lijst staan die veel stemmen kunnen trekken.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 Zandvoort. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Daar 15 Rotterdam richting Europort eerder een ongeluk gebeurt, staan nog 2 kilometer file tussen Hoogvliet en Spijkenissen. De weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 Uh, ...is toen begonnen bij Benny Goodman... ...en toen gingen ze hem Toets... ...Tielemans noemen... ...omdat hij ook die mondharmonica tevoorschijn toverde... ...heeft een tijd bij George Sheerling gespeeld... ...en dan... Uh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 For oh boy Boys and things That come out And that's Daddy knows They're just a total Brittle is a thing like me light the candle Cause mama I'm so hard to Grand And I used to land Action Speaks louder than words And I'm a man With a black speed Come face your ass with me. Boys and tanks are us. That ain't nothing but kiss and a little thing. I'm to candle 'cause mama, I'm so hard to handle. I used to rant.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 van der Lee was dat met Placem. You Won't Change, Lut van der Lee Vluggenhoorn trompet, Meneer Plomp op de Bas Vermeulen Piano en Joost Kessler op de drums um, Wat heb jij nog in je platenkoffer aan Nederlandse productie? Ja, ik, ik weet al wat er misging <laughs> Ik heb natuurlijk de website cfmjazz.nl en daar luisteren we eigenlijk live gelijk mee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 Hey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 ZFM Jazz op zondagmorgen zit er alweer op. Jammer, want we hadden nog zoveel. Maar dat gaan we bewaren voor al die volgende keren. We hadden vandaag een programma in het kader van... Uh, een Nederlandse jazzmusicie. En natuurlijk extra aandacht voor Toet Stielemans... die 90 jaar is geworden. Vandaag werd uh, muziek en de techniek verzorgd... door David Habiger, Peter Denboer. En wij uh, besluiten heel terecht met een uh, nummer... Uh, dat is een beetje gelieerd aan uh, het originele C-Jam Blues van Ellington. Maar...